9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Parijs zijn vandaag 18 mensen opgepakt tijdens de rellen op en rond de Champs-Élysées. De politie zette traangas- en waterkanonnen in tegen demonstranten van de zogenoemde gele hesjes. Die voeren al weken actie in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen. Ook in andere Franse steden en op tolwegen werd opnieuw actie gevoerd. Volgens de Franse autoriteiten waren in heel Frankrijk zo'n 80.000 mensen op de been. De Britse regisseur Nicholas Roque is overleden. Als cameraman en cameraregisseur werkte hij mee aan de filmklassieker Lawrence of Arabia. In de jaren zeventig had hij succes met de thriller Don't Look Now... en de science-fiction film The Man Who Fell to Earth met David Bowie in de hoofdrol. Nicholas Roque was 90 jaar. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is samen met de Duitse Ska Keller lijsttrekker van de Europese Groenen. Ze zijn bij de Europese verkiezingen van volgend jaar kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Eickhout wil een sterk Europa dat een vuist maakt tegen klimaatverandering. Verder wil hij de macht van multinationals inperken en belastingontwijking aanpakken. En in de eredivisie heeft Ajax met 0-3 gewonnen bij NAC Breda. De Amsterdammers kwamen op voorsprong door hun eigen doelpunt. Labiat maakte de 0-2, Huntelaar de 0-3. ADO ja, Den Haag won met 3-2 bij Pek Zwolle. Elke Jatti maakte twee doelpunten voor ADO. En er zijn nu nog twee wedstrijden bezig. Koploper PSV tegen Herenveen en Fortuna Sittarts tegen Heracles Almelo. Het weer trekt een gebied met regen langzaam naar het midden van het land. In het noorden en het westen blijft het waarschijnlijk droog. Vannacht plaatselijk nat en lokaal kans op mist. Koelt af tot 1 à 4 graden. Morgen overdag bewolkt en druilericht wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Voorzitter, Zandvoort, zaterdagavond op Z -Z -Z <fragrans> <bathroom> Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I said this African. I because I just like doing African. But you can't stop, and I ain't make you. But I had to take the brother out al being bah And I got a okay. I oh, to take the girl to al They up be up Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Naar namens Mario Zandvoort en iedere zaterdag gehaald van 9 tot middernacht. Het beste van dance, R&B en een beetje pop, tussendoor. natuurlijk de laatste shownieuws. De party op in en de 10, en boven de beste plaats van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mousen met zijn Global Housewife. Straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. En trouwens, als opening horen we muziek, ja, echte muziek... van Richard Gray en Lisette... Met een hele oude platen. Funky people. En ja, ik weet niet of je het een beetje in de gaten hebt... maar de laatste tijd worden het hele oude dance classics, eh, Oude klassiekers worden weer een nieuw jasje gestoken. Straks ga ik ook nog eventjes eh, Oliver Helder draaien... met zijn versie van Ciclap Freak. Er zijn al meerdere versies van. Eh, Zag ik voorbij komen voor de, voor de week in de promobak. Dus eh, ja, nummers van 1979... die gewoon helemaal uitgekleed worden... en weer helemaal strak in elkaar gezet worden... Hoe kan het ook anders, hè? Zie je van zijn antwoord? Zometeen muziek van DJ Snake. Met uh, dat uh, hele bijzondere plaatje Taki Taki. Maar eerst even muziek van uh, Floorplein Remix. Van de Barbara Tucker met Beautiful People. En ook die plaat is in een jasje gestoken. En die is niet zo heel oud, hè. The natural Siento bien bebé. Taqui Un besito, bien suavecito, baby. Taki taki, taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I you see, I flows. Bye, bye. He say he wanna touch it and tease it. And squeeze it with my piggy back. It's hungry, my nigga. You need to feed it. If it takes ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this canani is gonna beat hey, he say he really wanna see it. Who oh. oh. Sale de mi traje, no trae de para que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere We el equipaje. de como si fuera naar de bar. We gaan naar de bar. We gaan naar de bar. We gaan naar de bar. We I didn't you know how to play? Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the ooh, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Why do in the party? It's a fiesta, blow out your candles and have a siesta We can try, but don't know what can stop me What my talkie-talkie wants Give me a talkie-talkie, give me Dail me como si fuera La última vez y seño me cepacito que no sé un besito bien suavecito bebé taki taki taki taki rumba Mario Naam van Mario alles wat ik zie these days, dat is groot. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht.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 Wat ik zie, is deze, dat is goed. En alles wat ik zie, is deze, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde. Helaas, gelukkig hangt de liefde. Muziek van Kraantje papi, Dan zijn we met Josjo Nolet. En dan denk je van Josjo Nolet. Ik ken die naam ergens van. Nou ja, die komt uit Haarlem. Of hij woont in Haarlem. Of hij woont in Haarlem. Maar is natuurlijk van uh, chef special. Ik ben weer uitgenodigd om uh, in december uh, volgende maand weer... om daar een showtje bij te wonen. Uh, ja, twee showtjes wel te verstaan. Ja, het is uh, niet dat ik ze nou echt heel persoonlijk ken natuurlijk. Maar ik word elk jaar uitgenodigd. En... Uh, Twee jaar geleden hebben ze op mijn verjaardag hebben ze opgetreden. en Dat is ook niet speciaal voor mij, maar ook ik was daar tijdens mijn verjaardag... Anders klinkt het klinkt allemaal zo... He, zo belangrijk ben ik nou ook niet. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Jordi Huisman, denk je, hé, hey, ken je die naam ergens van? Nou, dit is een van de drie DJ's van Criss Cross Amsterdam. Die vliegt liever niet voor de release van nieuwe muziek. De DJ is namelijk bang om neer te storten voordat het nummer überhaupt is uitgekomen. Ik kijk echt even hoe vaak we moeten vliegen... want ik wil niet neerstorten voor de release, vertelt hij... Die, uh, gisteren hebben ze een nieuw plaat uitgebracht. Uh, Crisscross uh, Amsterdam met Wamaonos uh, of zoiets dergelijks. Zou, ik heb hem, maar ik mag hem niet draaien. Ik, uh, het, is, uh, het is de release versie en uh, ja, ik mag hem niet draaien. Ik heb duidelijk uh, te horen gekregen van... Uh, van de week krijg je het origineel, maar deze mag je niet draaien. Dus je moet het maar even mee doen. We uh, doen het samen met de zangeres Ellie Broek, dus, uh, En dat is uh, die dame van Fifth Harmony. Zangeres Ellie Broek mag uh, meezingen. Die hebt mij gezongen in de track van de uh, nieuwe plaats van Chris voor Amsterdam. Maar ik ga hem zeker volgende week week. CFM wordt onderweg, zometeen de party op Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. Er is nog even muziek, zo meteen die plaat, wat ik er straks al zei, van Oliver Helders. Die plaat uit 1979, Ziek met La Freak. Maar hier is die George Ezra met Shotgun, The Wild Remix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Homegrown All alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Sunny change in the atmosphere, architecture unfamiliar, I can get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the humps, I'm feeling Gator. Gotta hit the road. Gotta hit the road. A deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by me. Zaterdagavond. de Number one, number one dance show, <laughs> Night One, Saturday Night, ZFM. if you really want some. somewhat. En uh, daarvoor muziek uh, was chic met LaFreak alleen al in de Oliver Helmans Remix. Uh, heel veel mensen die kennen die hele plaat niet. Als je van de jonge generatie bent, dan. Uh, hè. Dan was je nog niet eens geboren, waarschijnlijk. Ik was nog uh, een beetje vier jaar oud toen deze plaat een mega hit was. Maar ja, toen uh, was ik er nog totaal niet mee bezig. Het was chic met LeFreak, de Oliver Helmans Remix. Uh, grote hit gaat het worden, denk ik. Wederom weer, het was toen al een hele grote hit. Dus, uh, we hebben zelf gaan gaan even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn op deze zaterdag 24 november. Alweer. Wat een beetje vier weken verwijderd van, uh, van de kerst, hè? Ja, dan is het alweer, uh, alweer op naar 2019. Nou Als eerste beginnen we met een wekelijks feestje brainwash. Dat wordt gehouden in de Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Remmoendap. En vanavond heeft hij meegenomen, Lacobios, de Jaxx en Mr. Janti. Eh, ja, het wordt weer een heel gezellig haal. Raimundo in uh, Escape in Amsterdam met zijn beetje Brainwash. En als we iets doorlopen voorbij uh, Escape, dan komen we bij uh, Club Air. Daar is vanavond Playground. Trobi en More. Het begint ook om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website uh, air.nl. Met onder andere SBMG Live, Trobi. De Marv, Jake Tari, Breakfast en Robin. Dat is vanavond dus in Club R in Amsterdam. Het, uh, het feestje Playground met Roby en Moor. En uh, ook een wekelijks feestje. Iedere zaterdag weer is in, uh, in de Melkweg in Amsterdam. Het feestje Encore. begint rond de klok van middernacht, duurt vijf 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check encoreamsterdam.nl. Met onder andere DJ Abstract, Prime, Soju You en For Show Bangers... Dat is vanavond in de Melkweg, het weet een feestje Angkor. En uh, vandaag in, uh, in Warehouse, en Elementstraat. Er is, uh, is nog tot twee uur, het is vanmiddag begonnen om twaalf uur, dus tot twee uur uh, vannacht. Welcome to the future. van de Platenzaak. ik weet niet of die nog, uh, Friends Central heette dat. Ik ben ook al jaar, nou al jaren, al honderd jaar niet meer geweest. Maar Alexander Koning is een van de organisators uh, toen de tijd. Ik weet niet het nu nog is, maar uh, welcome to the future. Dat is wel heel grappig. Want uh, Warehouse, Elementenstraat, was vroeger uh, de locatie van de Multigroove. En de Multigroove, die is vanavond weer heel erg anders. Want de Multigroove uh, is natuurlijk een oude legende. Die heeft vanavond de uh, Multigroove Winterland. En dat is uh, vanmiddag om 3 uur begonnen. Het duurt tot 1 uur vannacht. En dat is dan weer in de Wester-Unie. Dus ja, is allemaal een beetje heel apart. Hè? En uh, een feestje dichterbij huis is uh, in de Stalker. In de Kromme Ellenbogenstegen in Haarlem. Lekker dichtbij je met de taxi heen, of misschien met de fiets, als je niet te dronken wordt. Stoepkrijt, vanavond, begint de ronde van middernacht nu tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website clubstalker.nl met uh, Lefson, Cajor en Jeroni. Dat is vanavond in de stalker. En tot zover ook een korte party op de heet, door met muziek, want daarom zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. CFM voor de Nightwalkers zijn bij tot aan middernacht met nu. Perry Dawn heeft een nieuw gemaakt hij heet Hey. I hear some Disco Incorporated met Keep On, de Fony Vocal House Mix Een beetje deep house op de radio. En daarvoor horen we CRWCKS met Palms. En zo werd het even we tijd voor de 10 boven de beste platen van de dans. Deze week op 10, David Pang met Nobody, extra maar één plaatje. Op nummer 9, No One Solo met uh, Akira. Op 8, Joshua uit de UK met Praise You. En op 7 deze week, Sony Voldera met To Love, uh, featuring Shanna Sanderson... Op zes, Riverstar met Picnic. Op vijf, Jack Black. Nee, Jack Black moet ik zeggen met It Happens Sometimes ook een extra nummer één plaatje. Heb toch geloof ik drie of vier weken heel gestaan? Op vier deze week, Mighty Mouse met The Spirit. Op drie, Nathema en Sugarhill met Com and Va. Ook een oude plaat in een nieuw jasje. Deze week op twee, Sneaky Sound System met David Payne... met Can't Feel the Way That I Feel. Can't Help the Way That I Feel. Ja, zonder leesbrilletje wordt het tegenwoordig een beetje lastiger. En deze week nog steeds op één. Hai, slim... En de Purple Disco Machine Extended Remix Praise You. En ook die hebben we helemaal uitgemolken. En waarschijnlijk heb je die ook al honderd keer geluisterd. Dus we gaan hem gewoon lekker niet draaien. We gaan wel draaien. Marco Santoro en Andrea Magani met Disco Down. door die op CFM Zand wordt in de Nightwalk. Voor op Z Z FN. voorbij zometeen het nieuws en weer vanuit Hilversen. Dan zijn we nog twee lang bij met zometeen DJ Mouse op... met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we naar Italië... met DJ Cavus Kelly, met de beste van de clubs uit Italië. Ik laat je achter met Sony Vondera... featuring Shannon Sanders met To Love. Ik zeg het zometeen, na de break...